Jasmin Jaspers, uh, je hebt hier op de première van de second run uh, de rol van uh, Celine mogen spelen. Uh, nu, je hebt die rol al gespeeld in de first run ook, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Mike uh, heb ik vervangen, denk ik, eind uh, juni tot, uh, tot het einde van de run, ja. En dat was een hele mooie kans eigenlijk, voor alle om naast... Uh, Iemand te staan als Jonas van Geel is een heel groot geschenk. Hij is een heel dankbare acteur. Iemand waar ik ontzettend graag mee samenspeel en waar ik ook heel veel van geleerd heb. Wat mij heel hard opvalt is dat jullie stemmen, die van jou en die van Jonas, ongelooflijk goed blenden. Oké, dankjewel. Dat is een groot compliment, dankjewel. <laughs> Het is niet de eerste keer dat je in een productie staat van Frank van Laken, hè? Nee, dat klopt. De allereerste productie was Fiddler on the Roof en daarna Domino en daarna deze. Wat zeg je daar van jezelf in als actrice? Oh, heel veel. Ik denk, veel mensen zeggen dat ze heel hard mijn lach erin herkennen. En ik denk, ja, mijn spontaniteit probeer ik er elke keer in te steken. En natuurlijk ook, ja... Het hangt ervan af hoe je input is dat je krijgt van een, van een andere acteur. Dus elke voorstelling zal, zal anders zijn. Dus ja, zal spontaan zijn. Vanaf 17 september ga je in wisselwerking met Marie Vink. Er is wat te doen. Op Facebook heb ik gezien van, van, van een fanclubje. Van mensen die, die vinden van, allee, toch niet de kosten van Jasmin. Oh, uh, dat is eigenlijk het eerste wat ik ervan hoor. Uh, goh, ja... Doe, dat is allemaal, ik denk dat dat heel erg lief bedoeld is, maar ik zit daar helemaal niet mee in. Marie is een ongelooflijke actrice, een hele sympathieke madame. Maar ik vind dat alleen maar normaal dat zij, dat zij hier in de productie komt. Wat zijn jouw toekomstplannen? Haha! genieten, denk ik. Ik ben net getrouwd, Dus ik ga proberen, voor die weinige uren dat ik mijn man zie, met hem heel veel leuke dingen te gaan doen, zoals bagels eten. En we gaan eten in mijn lievelingsrestaurant, de Lola Paloza. En voor de rest, ja, qua werkgericht. oh ja, wat zal de toekomst zeggen, dat weet ik niet. Oké, okay, ik wens jou alleszins heel veel succes, Yasmin Jaspers. Dank je vriendelijk, dat is heel lief.